Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De belangrijkste Europese beurs in de plus. Beleggers kregen vanochtend nieuws dat het vertrouwen van de Duitse investeerders is gestegen. Het was de vierde maand op rij dat de index die het vertrouwen van Duitse investeerders weergeeft stijgt. De index staat nu op de hoogste stand sinds juni 2010. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stonden rond half twee vanmiddag allemaal ongeveer 1% hoger. De AX-index wint ruim 1%. De Britse politie heeft zes mensen aangehouden in verband met het afluisterschandaal rond de krant News of the World. Een van de arrestanten is volgens de BBC oud hoofdredacteur Rebecca Brooks. Ze werd vorig jaar juli ook aangehouden en toen op borgtocht vrijgelaten. Het is niet bekend waarvan ze wordt verdacht. Bij het paleis in de Brusselse deelgemeente Laken is een automobilist ingereden op een aantal motoragenten, die hadden net de ambassadeur van Qatar naar het paleis begeleid. Die was daar om zijn geloofsbrieven aan te bieden aan de Belgische koning. Volgens de politie zijn acht mensen gewond van wie twee ernstig. Eén agent zou in levensgevaar zijn. De man is opgepakt op verdenking van poging tot moord. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij zelf moord wilde plegen. De New Kids stoppen ermee. Het laatste optreden van de grofgebekte hangjongeren uit Maaskantje is op 24 oktober. Dat maakten ze bekend op een persconferentie. De vijf acteurs die de hangjongeren spelen... willen er met een klapper uitgaan. Het optreden in de Gelderdoom wordt een happy hardcore feest... waar de New Kids voor het eerst en voor het laatst live te zien willen zijn. Daarna gaan de mannen ieder hun eigen weg. Vijf jaar geleden kwamen de eerste sketches online. Die waren zo'n succes dat er twee bioscoopfilms volgden. Het weer, vanmiddag veel bewolking en een temperatuur rond de 10 graden. Morgen ook rustig en droog weer met in het zuiden smiddags af en toe zon voor dan 10 tot 14 graden. Donderdag zonnig en warm. Dit was het. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staat files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Zoekte Dorp 4 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen. Richting Gorkum staat er tussen Sliedrecht West en Gorkum 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Oosterhout. Op de A15 Gorkum-Rotterdam ook een file. Bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Daar is ook de rechte rijstrook dicht.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 Yeah Nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ai, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, ai, ja, nou ja, nou ja, nou Assim você me mata, Ai, se eu te als ai, ai, se eu te me delícia, als assim você me mata, ai, se eu te pego, ai. Você me mata Ai se eu te pego Ai ai te pego Que Ai se eu te pego fish and one big Fish is a shark tail exclusive. 2004 there were, there Phenomenal Hits Jaws locked when I swim through the grim. I'm too hot. Y'all can make your best. Y'all small tuna fish. I'm one big catch. I bow down, player. Cause this right here will be your worst nightmare. Work that, work that, pop back, hurt that, turn this up and bang it all up in the surface. Nine to five. I gotta keep that fat that coming. No matter how big the shark is, the bite keep running. Washing cars ain't no place to be a superstar, man. Work. Work. That's why I work. Working out the pop-ups.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 I look in the dress is it here? No, it don't come here no more. But well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us, down at the penitentiary. Sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of here. Ooh, I'll get by the little help from my friends. into my world Ja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 Als ik terugdenk aan ons tweeën, als ik terug ga in de tijd Ach, we waren altijd samen, maar we raakten elkaar kwijt Had ik harder moeten vechten, dwars er tegenin Heeft geen zin, het gaat zoals het gaat ZANG I yeah.